De vorige commandant des strijdkrachten en toenmalige straaljagerpiloot Berlijn vindt het heel ongelukkig en eenzijdig dat er een onderscheiding komt zonder dat het onrecht aan en het verdriet van de Molukse gemeenschap wordt erkend. In 1977 werd na een kaping van bijna drie weken de trein doorzeefd met kogels, de zes kapers en twee treinpassagiers kwamen om.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 Het weer. Vandaag zijn de wolkenvelden en er is af en toe regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 17. Morgen is zon, later bewolkt en buien. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen de Ridderkerk en de Van brieden 2 kilometer file. Dat komt door wegwerkzaamheden op de parallelbaan. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor de Heijn-Noordtunnel 3 kilometer. Daar is een auto met de aanhanger geschaard. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zijn weer terug. We zijn terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ik dacht dat we een muziekje zouden krijgen. Uh, we gaan even naar de muziek. No mercy met When I Die. En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, we hebben een lekker, lekker muziekje gehad en nu gaan we echt naar het volgende uur. We gaan nog even de onderwerpen noemen. Dat is Fatima van der Maas en die heeft een boek geschreven over het oudste kinderhuis van Zandvoort. Dat is vijf en half twaalf. En daarna komt mevrouw Partijn praten over de onderhoud van de oorlogsgraven in Overveen op de Joodse begraafplaats. Maar we hebben nu hoog, hoog bezoek namelijk de burgemeester. Burgemeester Meijer, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja.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 een pand, uh, ja niet is gesloten maar niet is geopend eigenlijk omdat de wet Bibop is uh, toegepast ja. het gaat over een pand in Haltestraat 21 uh, en misschien is het leuk om daar gewoon eens iets over te vertellen want mensen hebben altijd het idee van ja, dat, dat begint met Casa Rossa in Amsterdam en, en, en dat soort uh, panden hè, dat, dat kennen ze wel maar dat het ook in Zandvoort gebeurt dat uh, had mensen natuurlijk, uh, ja, daar hadden we geen idee van ja ik, ik denk dat mensen dat, uh, dat wel weten, althans ik hoop dat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 geloof ik drie of vier a Omdat je, je wilt natuurlijk diegene die dat doet. Dat is echt 1 of twee procent van onze ondernemers. Misschien nog wel minder. Die wil je dwars zitten. Maar niet die grote groep ja. die het goed wil. Ja. Dus die willen je niet elke keer confronteren met een vragenlijst van 30. Dus we hebben één simpele vragenlijst gemaakt. En onze medewerkers getraind. Dat zijn op basis van die vragenlijst en signalen. Van de politie, van zichzelf, van onze handhavers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 en wij toetsen die voorlopige toestemmingscriteria, dan hebben we in dit geval gezegd... nee, dat gaan we niet doen. Je mag rustig op dat pand verbouwen. Daar moet je vergunning voor hebben. Ja, dat mag iedereen doen. Mm -hmm. uh, u mag dat doen, ik mag dat doen. Maar dus helemaal in het begin wordt niet gemeld... dat uh, de Bibelprocedure ook uh, meegenomen wordt? Ja, ja een... staand beleid in z'n antwoord, weet iedereen. Maar dat wordt niet vermeld? Wordt ook vermeld. Ze dus een aanvraagformulier indienen. Want hoe kan het dan dat ze pas na een paar maanden erachter komen... hé, hey, we, we, we zitten in de Bibelprocedure, we trekken ons terug?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 Manier, hè? want ja. Je, ja, je, vult, je laat een formulier invullen en mensen trekken zich al terug. Dus, dan werkt zo'n wet al uh, ja, vanuit zichzelf bijna. Ja, dat is ook een beetje de gedachte achter het BBO beleid en die aanpak. Is dat je een soort preventie karakter daarvan krijgt. Dat mensen ja. weten dat wij serieus ermee omgaan. En dat daar waar wij kunnen ook zullen doorpakken. Ja, of... We hadden net ook al even gesproken over de eventuele naam van, uh, van het bedrijf. Waarvan wij dachten van nou ja...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 Dan ben je toch benieuwd van is een andere manier van denken en klopt dat dan? Ja. Dus, uh, eind vorig jaar, begin dit jaar, heeft het Riek en dat is het regionaal informatie- en expertisecentrum van Kennemerland. Dat is eigenlijk het knooppunt voor uh, uh, bestuurlijk aanpak georganiseerde criminaliteit. Die heeft uh, voor Zandvoort, Bloemendaal en Velzen een integraal onderzoek gedaan van wat speelt er nou achter de schermen. En ik, ik mag dat...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 Ja, en hey, dan laten we het even wat betreft de biebop hier. Want ja, u bent natuurlijk burgemeester uh, van Zandvoort. Zijn er nog uh, mooie andere ontwikkelingen gaande die u graag wil noemen hier voor de microfoon? Uh, we hebben ja, nog, uh, het, nog twee minuutjes. We hebben nog twee minuutjes. Nou, het zomerseizoen komt eraan. De zandsculpturen, uh, maar die ja. zijn al genoemd. Uh, Europees ja. kampioenschap. Europees kampioenschap. Echt een ontzettend mooi uh, traject komt eraan. Uh, zou je nog iets willen zeggen over wat er met de Pinkster is gebeurd? Pinkster hem. Ja, ach, ik bedoel tweede Pinksterdag. De tweede ja. Pinksterdag, nou, daar zie je de, de bekende ertobakken groep weer. En uh, wat ik ook op RTV Noord-Holland heb gezegd is, wij zien het aantal gelukkig teruglopen. Van de mensen... De korte aanpak werkt Ja, de korte aanpak werkt. En dat hebben we hetzelfde jaar weer.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 Ja, ja, daar ben je ja. een uur uh, tijd mee kwijt. Oh, ja, grappig dat dat dan ook werkt. daar ja, ben ja. Ik wel, uh, wel blij om. Ja. Ik ook. Ja. Ja. Nou, ik want, denk dat als dat ze wil weten je niet dat er door... geen ruimte is, dan, dan denk, bedenken ze zich natuurlijk ook wel. Ja, uh, want uh, ze zijn natuurlijk ook alleen maar sterk als ze met meerdere zijn. Ja. En als ja. het dan een kleinere groep is, dan voelen ze zich toch wat onzekerder. En dan kun je ook sneller ingrijpen en dan is het ook klaar. Ja. Dat kan ook. En uh, Politie Amsterdam-Amsterland uh, volgt ze dan ook. En dus heeft ervaring met de ze. de deur met wijkagenten praten. Ja.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 Nee, ik heb uitgeslapen vanochtend. Dus ik ben even het beeld van de hele dag kwijt, moet ik u eerlijk nou, zeggen. Dat is ook een mooie oh, is, dat, is dat een ja. luxe positie? Ja, voor op de zaterdag vind ik dat altijd wel plezierig als je even een uur, anderhalf uh, langer kunt blijven. Extra kanslaar. Totdat onze hond begint te piepen en dan uh, <laughs> ga ik oh, snel uit. Uh, ja, heerlijk. Oké, okay, nou dan ronden we het hierbij uh, af. Ja. Meneer Meijer, heel veel succes. en uh, ja, je voor ja, je komst. Alle goed in Zandvoort. Met alles. Graag gedaan, voor u ook. Allebei plezierig we gaan, uh, Nou, We gaan nu binnenkort wel weer, tot tot weer begroeten. We zien elkaar weer. Bedankt. Dankjewel. Het volgende onderwerp is Fatima van der Maas. Met het boek over de oudste kinderhuis in uh, Zandvoort. Die komt om vijf half uh, 12. Nou, het zal ietsje een uh, paar minuten later uh, worden. En we gaan nu uh, naar de muziek. En dat is Dankjewel. Maria Mina met Miss You Love.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 don't know me. It's still me, I never changed. I'll be here when you come back.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 Um, hoe, hoe ging dat in zijn werk, dat kinderhuis? Uh, wanneer uh, ging je naar het kinderhuis toe? Um, nou, de. de uh, ja, dat, dat, heet, dat heet bleekneusjes. De, de mensen die.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 uh, in die tijd uh, had je heel veel, uh, uh, uh, zeg maar, dat de mensen in sloppenwijken woonden. En uh, dat, nou ja, uh, dat men bang was voor epidemieën. Dus gezondheid werd heel belangrijk gevonden. Dus vandaar alle initiatieven van het echtpaar, Knoop Koopmans. Dus zeg maar van een gegoede burgerij om kinderen naar vakantiekolonies aan zee te sturen. Oké, okay, maar het is dus in... Uh... Met, in de oorlog is het, uh, oorlog is het afgebroken uh, door de Duitsers vanwege de strategische ligging uh, aan de kust. Oh, dus het heeft niets te maken met een bombardement of zo, maar nee, het is puur nee, het gewoon. Het is echt, uh, afgebroken. afgebroken. Het uh, is dus jammer, want het zag er prachtig uit als een, een, een zitser chalet. En. Uh,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 dat, dat konden meerdere redenen zijn. Maar de belangrijkste reden was echt toch wel dat ze, dat, dat ze vaak moesten aansterven. En hoe lang bleven die kinderen dan? Uh, dat was drie à uh, zes weken. Zo, dat is. Uh, en was ja. dat dan altijd tijdens de vakanties? Of ook, uh... Uh, dat begon als, als iets wat in de vakanties gebeurde. Uh. En later. Werd dat uh, uitge, uitgebreid ja. over het jaar? Ja. Ik moet zeggen, ik ben een Haarlemmer. en ik uh, ging altijd tussen mijn zesde en mijn twaalfde jaar naar het Wisselseveld. Dat was een vakantiekolonie van de Haarlemse gemeente in, uh, bij Epen.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 Uh, toch als een grotere. Uh, als een straf gezien, misschien. Ja, ook straf, Ach, als een straf ja. gezien, ja. Oh.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 Uh, ja, te achterhalen wie er begraven zijn en hun levensverhalen. Uh, en uh, dit is mij laatst verteld. Maar in 1964 is al dat heel lang een hele geleden. Tijd geleden. Maar er zijn mensen die de zogenaamde grafrechten betalen aan de Joodse gemeente. En die mogen daar uiteindelijk uh, begraven worden. Er hmm. is al een mevrouw die dat al jaren doet. En die komt ook af en toe kom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 ...kon je toch wel binnen een dag komen. Maar eh, het is een bijzondere begraafplaats... ...omdat het die Adat Cheroen... ...die, eh, eh, die een, een soort nieuw kerkgenootschap was... ...want bij de Joden heet het ook een kerk, grappig genoeg... Eh, ...die zich afgescheiden hadden. En dat was ongehoord. Zeker in die tijd, het eind van de 18e eeuw... ...was de tijd van de Franse Revolutie. Moet ik dan een beetje denken aan protestants en katholiek? Is dat een beetje zo'n afscheiding? Of meer zwarte kousen en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 en uh, waar toch ook grote armoede was. En waar ja, het bestuur eigenlijk de rabbijnen waren. Hmm. Dus die Joodse mensen die moesten volledig verantwoording waar ze af werden bestuurd door de rabbijnen. En uh, dat was wat die nije killen, die nieuwe gemeente niet wilden. Hmm.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 Kille, uh, weer terugkwam in de Joodse hoofdsynagoge, ja. zoals dat heet. Nog even terugkomend op, het, uh, op de begraafplaats. Het is een Rijksmonument, hè? Ja, is het, een het geworden? geworden? Dat is natuurlijk heel bijzonder. Daar hebben ons best voor gedaan. Ja, dat, ja. Daar kan ik me goed bij voorstellen. Eh, uh, we moeten zo meteen afsluiten. Maar ik, ik wil toch nog even zeggen dat jullie donateurs heel erg prettig zouden vinden. Hè? Want die hebben jullie hard nodig. Misschien kun je daar nog even iets over zeggen. Die hebben wij heel hard nodig. Die stichting die heeft laatst voor drie ton aan subsidies gehad. En hulp van onze donateurs om de muur helemaal te restaureren. Ja, die is bijzonder. En nu gaan we weer verder met het huisje. En daar willen we ook educatieve taken. We willen vanuit dat huisje op de begraafplaats ook voorlichting geven. Open monument is iedereen sowieso welkom op de zondag. Want de zaterdag, dan is het uh, sabbat. Dan Dat is de zondag heen. voor jullie, hè? Ja, is dus, ja, dus ja. op de zondag... Um... Dat zal misschien, denk ik, 10 september zijn. Dus iedereen helemaal welkom. En uh, ja, je kan ook donateur van onze stichting worden, maar... Uh, ik, me even ik, wat, ik zie dat er ja? een e-mailadres e is waar men dat kan melden bij de stichting. Dat is M.saveur met S-A-V-E-U-R, at -E planet.nl. Nou, dat, uh, dat zou fijn zijn, ja? dan... Uh,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 mailt naar mevrouw Savur en dan komt het in orde Heeft je e-mailadres maar even mijn e-mailadres is mijn naam joan patijn j-o-a-n-p-a-t lange i n van Nico at live l-i-v-e nl oké dus joan patijn at Live.nl. Ja. Nou, heel erg bedankt. Dankjewel uh, ik, voor jullie. Ik vind komst. het jammer dat we. Uh, ja, we, we, we niet meer tijd nog hadden om langer kunnen. We gaan hierover. Nog even lekker die joodse geschiedenis uh. willen induiken. Maar misschien aan de redactie nog een uh, leuk idee om nog eens een keer, uh, een keer uh, terug uh, te komen. Nog een keer terug te komen. Kom een live ja. uitzending maken, zou ik zeggen. Op ja. De ja, dat is een laat. goed idee. <laughs> uh, we gaan uh, zo naar de agenda en de mededelingen. En we gaan nu even naar de muziek. En dat is Buckshot Let Onk en Another Day. Another Day. Tomorrow Wishing things would clear No need to rush I ain't gonna worry Any moment but some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 Ja, en welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, we zijn door alle gasten heen, zoals dat heet. Ik ja, vond een bijzondere een uitzending. Uitzending, Irene. Ja, vond ik ook.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 Tando Marianti. Ja. Oh, wat zeg ik dat weer? Moeilijke In ieder oh. ja. geval tussen 1 en 4 is er een optreden van een of andere groep. Ja.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 Ja, en dan wilt u vragen of info dat is m.v.d.meije de m i i j e @plus.santfort.nl dus m.v.d.meije@plus.santfort of 06 26 24 80 96 26 24 80 96.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 Ja, die doen de bediening ja. inderdaad. Muzikale begeleiding van Klaas Koper en G. van den Berg. Dat is het duo App en Vloed, volgens mij uh, heten zij. Uh, een drie gangen vismaaltijd wordt er geserveerd. En, en heeft u zin en u heeft geen kaarten. Ja. Helaas, we moeten we nog En men kan jaar ook wachten. meezingen. Met, uh, zijn ze op? Ze zijn op. Zijn op? Ja, ja, meer dan 200 kaarten. Ja, ja, altijd een succes. Ja. En dan staat hier verbinding zoeken met de studio. Maar ja, Ankie, we zitten al in de studio. En jij zit hier, Paul, naast me. Wat gaan we zo krijgen in Oud-Zandvoort? We uh, gaan in uh, Oud-Zandvoort praten met mevrouw Paap. Uh, beter bekend onder de Zandvoorters. En zeker de AMBO-leden als Sien Paap Paap uit de Ostadestraat. Zij is geboren in de Kruisstraat. Dus in de straat waarin waar deze studio zit. Alleen ze is geboren in Kruisstraat 2. Wij zitten in 1. Maar dan zou je denken... Twee Wij zitten in 2A volgens mij. Nou, één dag, maar dat maakt nee, niet ja. uit. 2A nee, is dit. Maar ja. eh, de Kruisstraat was toen precies andersom genummerd. Okay. Dus eh, het was aan de andere kant van de, van de Kruisstraat. Zij eh, vertelt over de Kruisstraat, maar ook over haar leven op het strand. Want zij hebben jarenlang, eh, bijna 40 jaar strandtent, het trefpunt gehad.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 Uh, dat is gecorrigeerd, maar hij rijdt niet morgen. Oh, Oké, okay, dat is een goede... Dus, uh, oh, dus fijn tussen Haarlem, dat je dat even zegt. Dus tussen Haarlem ja. en Amsterdam, alleen zondag niet. Ja. Hey, rijdt hij rijdt dan wel tussen Zandvoort en Haarlem? Ja. Dan rijdt hij ja. wel. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan. Hey, uh, uh, uh, ik was op station uh, gisteren, dus uh, okay. daar okay. was. Toen het... zag je de correctie. Dank ja. je wel voor de informatie. Nou, we gaan naar de afkondiging. De herhaling is altijd op donderdag tussen 8 en 10. Uh, uh, dan uh, willen we graag nog even bedanken voor de techniek Roy van Buringen. Ja, ik wou nog even een uitzending gemist uh, Ga naar www.zfmzandvoort.nl Vul datum en tijd in Let op, een één uur later invullen En uh, natuurlijk uh, ja, Yvonne Roosendaal, Irene de Jager en Ellen Jansen Bedanken En uh, de koffie is Henny van de Leden En wij zijn Irene de Jager En Richard Buitsnik En we gaan nog even naar de muziek En tot volgende week, tot volgende week. Doe Oh nee, Doe dan ben ik